Het gouden visje. Lang geleden leefde er eens een oude visser. Hij woonde met zijn vrouw in een hutje bij de zee. Daar had hij zijn hele leven al gewoond en het beviel hem er nog steeds best. Iedere dag ging hij van huis om vis te vangen, die zijn vrouw dan s'avonds bakte. Als hij veel vis gevangen had, verkocht hij een gedeelte op de markt. Van het geld dat hij daarmee verdiende kon zijn vrouw weer brood kopen. En zo hadden ze bijna altijd genoeg te eten. Maar het gebeurde ook wel eens dat de oude visser helemaal niets ving. Dan moest hij met lege handen naar zijn hutje terugkeren. Als hem dat een paar dagen achter elkaar overkwam was er helemaal geen eten in het hutje. Dan begon zijn vrouw te klagen en moesten ze met een lege maag naar bed. Dat waren zorgelijke dagen voor de oude visser... Op een dag was het weer zo ver. De visser had niets gevangen. Zijn vrouw stond de volgende ochtend mopperend op... omdat er geen kruimeltje brood in huis was... en ze had niet één stuiver meer om eten te kopen. Als je vandaag weer niets vangt, zei ze tegen de visser... dan weet ik niet wat ik moet beginnen. De oude visser knikte verdrietig. Ik zal mijn best doen, zei hij zachtjes... alsof hij niet iedere dag zijn best deed. Er waren nu eenmaal goede dagen... En slechte dagen. Daar viel niets aan te veranderen. Misschien had hij vandaag meer geluk dan gisteren. Het was mooi weer en hij hoorde de zee vriendelijk ruisen. Er stond een lichte bries en de lucht was blauw. Vandaag moest het lukken. Iets opgewekte ging de oude visser de deur uit. Dat vanavond, zei hij tegen zijn vrouw. Denk erom dat je niet met lege handen thuis komt, zei de vissersvrouw Knorrig. Als je niets gevangen hebt, kom jij vanavond niet in. Ik zal mijn best doen, zei de oude visser weer en zuchtte diep. Hij liep naar de zee en gooide zijn net uit. Vol hoop haalde hij na een poosje zijn net op. Ach, ach, hij voelde het al. Het net was veel te licht. Dat betekende dat er niet één visje in zat. En dat was ook zo. De visser probeerde het nog eens. Die keer voelde het net zwaarder aan. Ik heb wat gevangen, dacht de visser blij... Maar tot zijn verbazing zat er maar één visje in zijn net. Alleen, het was geen gewoon visje. Het was een gouden visje dat kon praten. Goede visser, zei het gouden visje. Gooi me alsjeblieft terug in zee. Als je mijn leven spaart, zal ik ervoor zorgen dat al je wensen vervuld worden. Ja hoor, ik zal je de vrijheid geven, visje, zei de visser. Wat moet ik trouwens met een gouden vis? Jou kan ik toch niet eten. En wat mijn wensen betreft, die heb ik niet. Ik ben heel tevreden met wat ik heb. En hij gooide de vis terug in zee. Dankjewel, goede man, riep het visje blij en verdween weer in de golven. Aan het eind van de dag haalde de oude visser zijn net op. Bedroefd hing hij te drogen. Hij had helemaal niets gevangen. Thuisgekomen vertelde hij zijn vrouw wat er die dag gebeurd was. Wat, riep de vissersvrouw uit, heb je een gouden vis gevangen en heb je die zomaar laten gaan? Waarom heb je geen wens gedaan, zoals de visje zei? Och, zei de oude man, ik dacht, we wonen hier toch prettig en we hebben toch alles wat we nodig hebben? Alles wat we nodig hebben, riep de vrouw boos uit. Je komt iedere avond met lege handen thuis en dan durf je te zeggen dat we niets nodig hebben. Waarom heb je bijvoorbeeld niet aan een wastoppen gedacht? Je weet dat mijn wastoppen bijna uit elkaar valt, zo oud is hij. Weet je wat je doet? Je gaat terug naar de zee en je vraagt het visje om een nieuwe wasstobbe. Met tegenzin deed de visser wat zijn vrouw vroeg. Toen hij op het strand stond, riep hij... Gouden visje uit de zee Hoor je me daar diep beneden Vervul mijn vrouw haar grote wens Dan is ze een tevreden mens Luister verder naar dit verhaal Op de andere kant van de cassette Meteen stak het gouden visje zijn kop over water Vriendelijk vroeg hij aan de visser En wat wenst je vrouw dan wel? Een nieuwe wasstoppen Zei de visser Ga naar huis Ze heeft hem al antwoordde het gouden visje. De oude visser haastte zich naar huis... en waar rempel, daar stond een splinternieuwe wastobbe. Is het niet geweldig, zei de oude visser tegen zijn vrouw... nu heb je gekregen wat je zo graag wilde hebben. Ach, een nieuwe tobbe is natuurlijk wel fijn, antwoordde de vrouw. Maar nu ik erover nadenk... vind ik toch dat je beter iets groters had kunnen vragen... Tenslotte heb je het leven van die vis gespaard. En wat is een wasstobbe in vergelijking met een leven? Maar wat wil je dan? vroeg de oude visser ongelukkig. Ik wil een mooi huis in plaats van deze oude hut. De oude visser vond het wel een onbescheiden wens, maar hij ging toch terug naar het strand en riep. Gouden visje uit de zee, hoor je me daar diep beneden? Vervul mijn vrouw haar grote wens, dan is ze een tevreden mens. Ga maar terug, zei het visje, het huis staat er al. De oude man liep terug en het was zoals het visje had gezegd. Op de plaats waar het oude hutje had gestaan... stond nu een lief wit huisje met groene luiken ervoor... en met echte rode dakpannen. De visser kon zijn ogen bijna niet geloven. Wat zou zijn vrouw blij zijn... Hij liep naar binnen en zei, vrouw, wat zul je nu gelukkig zijn. Je liefste wens is vervuld. We zullen het hier heerlijk hebben. Ja, ik ben heel blij, zei de vissersvrouw. Maar het duurde niet lang of de vrouw begon alweer te klagen. Dit huis is heus wel aardig hoor, zei ze. Maar eigenlijk is het niet groot genoeg voor ons. Ik zou best een groter huis willen hebben met echte bedienden. En dan wil ik ook prachtige kleren dragen. Ik heb geen zin meer om een arme vissersvrouw te zijn. Ga naar het visje en zeg dat ik een deftige dame wil worden. Maar dat durf ik niet, zei de visser. Dan wordt het visje vast en zeker boos. Dat geloof ik niet, zei de vrouw. Het visje is heus nog niet vergeten dat je zijn leven hebt gered. Goed, zei de visser. Ik zal nog één keer gaan, maar het is de laatste keer. En hij liep weer naar de zee en vertelde het visje wat zijn vrouw verlangde. Gelukkig werd het visje niet boos, zoals de man gedacht had. Ga maar gauw naar huis, zei het visje. De wensen van je vrouw zijn al vervuld. De oude visser holde naar huis. Op de plaats waar hun kleine huisje had gestaan, stond nu een prachtig huis. Bijna zo mooi als een paleis. Een brede marmeren trap leidde naar een prachtige tuin. En bovenaan de trap stond zijn vrouw heel deftig te doen. Ze werd omringd door bedienden. Maar vrouw, wat zie je er prachtig uit, zei de visser. Hij kreeg niet eens antwoord. Zijn vrouw liep hem voorbij alsof ze hem helemaal niet kende. Als u mevrouw wilt spreken, zei een van de deftige bedienden, dan kunt u een afspraak maken. Tja, zei de visser en streken eens over zijn kale hoofd. Eigenlijk wist hij niet goed wat hij moest zeggen. Ik zou wel willen weten of ik binnen mag komen, zei hij toen aarzelend. Ik zal het aan mevrouw vragen. De oude visser ging op de onderste tree van de marmeren trap zitten en wachtte. Eindelijk kwam de deftige bediende terug. Mevrouw laat zeggen, zei hij, dat er voor u een bed in de schuur staat... U kunt eten bij het personeel in de keuken. Verdrietig slofte de oude visser naar de schuur. Die was nog mooier en nog groter dan het hutje waar hij vroeger in gewoond had. Het was er alleen lang niet zo gezellig, vond hij. In de grote keuken kreeg hij een dikke biefstuk, aardappelen en een saus met een moeilijke naam. Maar de oude visser had helemaal geen trek in biefstuk. Hij wilde een boterham met gebakken vis... Hij zuchtte diep en schoof het zilveren bord van zich af. De volgende ochtend liet zijn vrouw hem bij zich roepen. Ze zat op een troon, net als een koningin. De oude vissen herkende haar eerst niet... want ze had een pruik op haar hoofd die er uitzag als een suikertaart. Beleefd nam de visser zijn hoed af. Luister eens, zei zijn vrouw, ik wil dat je naar het strand gaat. O jee, dacht de visser... Daar heb je het al, ze is nog steeds niet tevreden. Je moet tegen het visje zeggen dat ik koningin wil worden en dat ik in een groot kasteel wil wonen. Het spijt me, zei de oude visser, maar dat doe ik niet. Het visje heeft al meer dan genoeg voor ons gedaan. Als je niet doet wat ik zeg, zei de vrouw boos, dan laat ik je het huis uitzetten en dan kom je er nooit meer in. Toen zat er voor de oude visser niets anders op dan weer naar de zee te gaan. Hij liep naar het strand en riep met een bibberende stem. Gouden visje uit de zee, hoor je me daar diep beneden? Vervul mijn vrouw haar grote wens, dan is ze een tevreden mens. Het visje stak zijn gouden kopje boven water en zei, Wat wil je vrouw nu weer? Ze wil koningin worden en in een groot kasteel wonen, antwoordde de vissen. Denk je dat ze dan wel tevreden zal zijn? vroeg het visje. Ik weet het niet, antwoordde de oude visser bedroefd. Ik hoop het maar. Boos sloeg het visje met zijn staart door het water. Ik zal haar nog één keer haar zin geven. Ga maar naar huis. Je vrouw is al koningin en ze woont in een kasteel. Zuchtend liep de oude visser terug. In de verte zag hij de torens van het kasteel al. Bij de poort bleef hij aarzelend staan, zou de schildwacht hem er wel doorlaten. Hij gluurde tussen een paar struiken door en zag zijn vrouw, die nu koningin was... op het mooie grote groene grasveld wandelen. Hij ging naar haar toe en maakte een buiging. Ik ben heel tevreden, zei de vrouw. Het is erg prettig om koningin te zijn, weet je? Opgelucht liep de oude visser naar de schuur waar zijn bed stond... Nu hoefde hij het visje tenminste niet meer lastig te vallen. Zijn vrouw had alles gekregen wat ze hebben wilde. Een poosje ging alles goed. Maar op een dag liet zijn vrouw hem weer bij zich roepen. Vanaf haar hoge troon zei ze... Koningin zijn is wel prettig hoor. Iedereen doet wat ik zeg en ik kan doen wat ik wil. Alleen kan ik het niet uitstaan dat de zon, de maan en de sterren me niet gehoorzamen... Net zo min als de wind of de zee. Ik wil regeren over hemel en aarde. De oude visser schudde zijn hoofd. Maar voor hij één woord had kunnen zeggen, zei zijn vrouw. Je gaat naar het strand en je zegt tegen het visje wat ik wens. Als je het niet doet, laat ik je opsluiten. Ik ben koningin en iedereen moet doen wat ik zeg. Dus schiet op. De officier van de wacht keek zo dreigend dat de visser het op een lopen zette. Hijgend kwam hij aan op het strand. De lucht was bijna zwart geworden. Grote donkere wolken hingen boven de woelige zee. Golven met witte koppen spatten voor de voeten van de visser uiteen. De visser riep met smekende stem: Gouden visje uit de zee, hoor je me daar diep benee? Vervul mijn vrouw haar grote wens. Dan is ze een tevreden mens. Het gouden visje stak zijn kop boven de golven uit en zei... Wat wil je vrouw nu weer? Ze wil heersen over hemel en aarde. Schreeuwde de visser boven het geraas van de golven uit. Ga naar huis, antwoordde het visje. Je vrouw krijgt wat haar toekomt. En het volgende ogenblik was het gouden visje in de golven verdwenen. De oude visser liep naar huis terug. Hij kon zijn ogen niet geloven. Op de plaats waar het grote kasteel gestaan had, stond het oude hutje van vroeger. Tot zijn verbazing kwam zijn vrouw hem opgewekt tegemoet lopen in haar oude jurk en met een schortvoer. Eigenlijk ben ik wel blij dat we ons hutje weer terug hebben, zei ze. Het is hier veel fijner dan in dat grote kasteel. En toen ging ze de was doen in de oude wastoppen. De oude visser knikte blij. Hij was het helemaal met haar eens. De volgende ochtend haalde hij weer zijn net achter het huisje vandaan... kuste zijn vrouw en liep fluitend naar het strand om te gaan vissen. Die avond aten ze gebakken vis met brood. De oude man heeft sindsdien nog veel vis gevangen... maar het gouden visje heeft hij nooit meer gezien. Zijn vrouw mopperde nooit meer als hij een dag niets had gevangen... Misschien dacht ze nog wel eens aan de tijd dat ze koningin was, maar ze praatte er nooit over. En zo woonden de visser en zijn vrouw voor de rest van hun leven heel tevreden in hun kleine hutje bij de zee.